Bij een brand in een dak en thuisloze opvang in Leiden... zijn vijf mensen gewond geraakt. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. De anderen hadden rook ingeademd, maar hadden geen verdere behandeling nodig. De brand is rond half tien ontstaan in een van de kamers. Inmiddels is het vuur onder controle, maar de bewoners kunnen vannacht niet terug. Voor hen is elders opvang geregeld. De politie heeft gisternacht in Amsterdam twee zakkenrollers gepakt... nadat zij de telefoon hadden gestolen van een agent in Burger... De twee gebruikten de voetbaltruc. Eén van hen leidde het slachtoffer af met een kunstje met een bal... waarna de ander zijn telefoon pakte. De agent had het door en bleef hij die, die vervolgen. Die werden vervolgens aangehouden. En zijn telefoon kreeg de agent weer terug. Het weer. De temperatuur ligt vannacht tussen 0 en min 3 graden. Het kan lokaal glad zijn. Het is overwegend bewolkt en er kunnen wat winterse buien vallen.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 Wouter Bouwman. Een hele goede nacht en welkom bij een spiksplinternieuwe... de wereld van BNM Vara. Geen stoere zeebonkenradio vanaf de Bami-boot in Amsterdam... maar gewoon een wereldreis vanuit de studio in Hilversum. Want de komende twee uur reis ik zoals elke zaterdagnacht... rond de wereld via jouw radio. Mijn correspondenten die vertellen ons vanuit het buitenland... wat het laatste nieuws daar is en wat hen is opgevallen de afgelopen week. Na nou, hoog tijd om je voor te stellen aan mijn correspondenten van dit eerste uur... we reizen tot twee uur via Peru en Amerika naar Frankrijk. Dicht bij huis. Maar nu eerst dus naar Peru. Rafael, wat houdt de Peruanen bezig deze week? Rafael, contact, Peru. Niet? Nee. Nou, dichterbij dan Peru. Uh, uh, New York, <laughs> yet. Hallo. Hey, gelukkig horen wij jou. Um, um, jij uh, uh, woont in New York, daar is een hoop te doen. Maar je bent nu wel bij een heel speciale voorstelling geweest. Ja, ik ja, was niet, uh, niet in New York. Ik heb dit nog niet in New York gezien. Maar uh, ik was in, uh, in Florida, in the middle of nowhere Florida. En uh, ik was daar naar een bruiloft. En, en een paar dagen na de bruiloft waren er nog steeds dachten wat zullen we vandaag gaan doen. En toen hoorde dat er een zeemeerminnen show in de buurt was. En, uh, een <laughs> heen, ja. show? Ja, een show. En dat klinkt echt heel tacky. Heel, heel. Um... Gek, vooral? Ja, gek, <laughs> ja. En, uh, en dat was het ook. Maar ik zat daar. Nee, het is dus echt. Het zijn dus vrouwen die hebben uh, een, een soort van vissenstaart aangetrokken. En die zwemmen in een heel groot, natuurlijk water. Maar daar hebben ze een soort van aquarium gemaakt. Dus je kunt onderwater... Kun je naar die zwemmende vrouwen kijken... en die voeren dan dansjes uit en uh, playbacken op... Uh, op <laughs> de deuntjes. Onderwater? Um, en onderwater, ja. Echt drie, vier meter onder water En hebben ze, ze komen ook niet boven. Ze hebben een soort van luchtslang... Maar ze het doorademen. En, uh, en ja, ik zat er echt naar te kijken met een gemengd gevoel van... Oh mijn god, wat is het in een En <laughs> aan de andere kant best wel bewondering voor wat die vrouwen onder water konden. Ja, dat is gewoon heel knap. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja, nou, vroeger, het, is een beetje een, het, is, het is niet helemaal uh, outdated, maar zo voelt het wel een beetje. Maar vroeger was het blijkbaar een hotspot waar uh, Elvis Presley ook nog wel eens heeft gebracht. Wauw. Dus je hebt op de plek ja. van Elvis Presley naar Zeemeerminnen ge, uh, gekeken. Nou, ja, het is dat ik beter weet, Jet. Anders zou ik denken dat je hebt gedronken. Maar het klinkt in ieder geval heel spannend. <lacht> Alles kan in New York, dat blijkt maar weer. Inderdaad. Inderdaad. We gaan het straks hebben over uh, klimaatverandering. Dat kan ook in New York. Maar eerst ga ik even verder naar uh, Arne in Frankrijk. Arne, jij vertelde al over uh, uh, een plan dat je hebt... om uh, twee marathons te lopen in vier dagen op twee verschillende continenten. Een hele mond vol, dat al. Ik word al moe bij het uitspreken ervan alleen. Maar uh, hoe staat het met de voorbereidingen? Ja, goed. Behalve dat ik in een korte broek misschien een koudje heb gevat met mijn eigen kop. Maar. Uh, oh. nee, voor, nee, voor de rest. Hey, je hoort misschien ooit een beetje aan mijn Ik kan ook meedoen met Candlelight. Maar dat nummer, programma doet het niet <laughs> meer, geloof ik. Ja, oh. in ieder geval niet op. Uh, uh, misschien op Radio 5 zit ik te denken. Maar. Uh, okay. uh, nou okay. ja, misschien moet je, okay, je wat uh, candle, naar ze sturen. Candlelight. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nee, het gaat heel goed. Er is contact met Stichting Vluchteling. En uh, voor mensen die niet weten, dat is een uh, club die verbonden is aan uh, de International Rescue Committee. Dus zeg maar echt de echte helden die ter plaatse in Myanmar, Soedan, noem maar op. Echt noodhulp brengen om mensen te helpen de winter te En openen. daar wil je echt geld voor inzamelen? Daar ja, wil ik geld voor inzamelen ja. omdat vorige week uh, we het over hadden, ik ja, ook uitgenodigd ben om naar Iran te gaan. Dus ik, ik, ik had Rotterdam al staan, dus ik ga die twee samen doen. Het gaat goed. Er is contact met, uh, met Rotterdam ook, met uh, de, de burgemeester. Uh, dus ik hoop binnenkort uh, het witte, de witte rook uh, te kunnen zien dat uh, de burgemeester een of andere een of andere vorm gaat meedoen. Maar het contact is er en uh, het wordt positief gereageerd. Dus, dus dat is spannend. En je wordt gesteund en door ook. een Amerikaanse bekende hardloper. Ja, nou in de zin dat uh, hij acht mij credible en hij heeft mij berichten gestuurd, hij voelt zich zelfs nederig. Dus hij uh, uh, ja, een man met meer dan honderdduizend uh, volgers en uh, nou ja, laten we het hopen dat hij uh, de volgende stap letterlijk ook zet en dat hij gaat meedoen. Maar in ieder geval, uh, moreel, uh, wenst hij me heel veel succes, dus dat is al heel, heel wat. Dat ja. is al heel wat, heel goed, heel goed. Ik, ik zat net naar het nieuws te luisteren en um, daar ging het over uh, hoogwater in de scène, afval, vuil, uh, hoe is het ermee? Ja, ja, in ieder geval, ja, als je letterlijk in Parijs bent, er voorlopig uh, de, de, de zeelijn lijn uh, uh, letter zee, uh, voordat ik het verkeerd uitspreek, uh, van de, de treinen, die is in ieder geval tot 10 februari, blijft die gesloten, vanwege het water. Het is gewoon uh, niet te doen. En er rijden en, uh, er geen treinen? Er rijden geen treinen op de lijn zee, van, okay. uh, rondom Parijs, okay. voor de regionale treinverkeer. Uh, als je er naartoe gaat, noteren? Ja. En een leuk detail, de naam is hem ontschoten van welke sint het was of welke meneer, maar er is een standbeeld aan de kade van de scène en Parijsenaars weten dat als het water tot aan de knieën staat bij die meneer, dan staat het water op 5,80 meter. 80. Aha. En dan moet je zorgen dat je je kelders moet barricaderen. Ja. ja. En, en het water staat inderdaad nog zo hoog. De wijnkelders, hè? <laughs> Ja, precies. de me zorgen. Ja, ja, ja. Was heel, heel, heel, heel wat. Oké, okay, oké. Okay. Heel goed. Arne, we gaan het straks hebben over uh, klimaatverandering... onder andere naar aanleiding van Warme Truidag. Maar ik wil eerst nog even naar uh, Rafael. Als hij nu hangt, hebben we contact met Peru. Ja, ik hoorde jou net ook, maar jij mij niet blijkbaar. Nee, wat gek. Nou, ik ben heel blij ja. dat, ik nu, dat ik jou nu ook uh, hoor, Rafael. Um, uh, uh, je woont in uh, Peru, in Lima. Uh, en wat houdt de mensen bezig daar? Ja, er is van alles aan de hand. Daar gaan we het straks nog verder over hebben, volgens Zeker. mij. Maar laten we beginnen met uh, de staking van de aardappelboeren. Die zijn in uh, zes regio's van het land uh, in, uh, in protest. Uh, wegen aan het blokkeren en uh, demonstraties aan het houden. Uh, en dat heeft ermee te maken dat de prijs van de aardappels heel erg laag is. Uh, mm -hmm. Een van de belangrijkste aardappels die ze produceren... die kost nog maar een derde van wat, die, uh, van wat die vorig jaar kostte. En dat zijn vaak al heel erg arme mensen. Dus, uh, dus ja, daarom uh, hebben ze zich georganiseerd. En uh, ja, ligt het, uh, het openbaar vervoer stil in uh, zes delen van het land. Zo. So. Want er liggen dan ook aardappelen op het uh, spoor en zo, of op de weg? Of, of, uh, ook wel aardappelen en vooral heel veel hele grote stenen. Ja. Het zijn ook veel, uh, heel veel mensen, het gaat er ook heel hard aan toe. Er zijn al twee doden gevallen zo. bij uh, confrontaties tussen de politie en, uh, en de protestanten. Ja, dat is helaas in Peru gebeurt dat vaker bij, uh, bij dit soort protesten. Er wordt ook vanuit Lima eigenlijk heel erg op neergekeken. Er wordt niet zo heel erg veel belang aangehecht. Um, maar ja, het, uh, het gaat wel om een, een, een drietal miljoen mensen... Die, uh, die, die hun leven maken van de aardappels. En krijgen ze dan uh, subsidie normaal gesproken, die boeren? Nee, dat is natuurlijk een van de belangrijke punten. Ze krijgen eigenlijk bijna helemaal geen steun van de overheid als je het ja. vergelijkt met Europa of de Verenigde Staten. Geen steun, geen krediet, geen steun voor het investeren in toegang tot water bijvoorbeeld, wat heel erg belangrijk is. En dan helemaal geen subsidie. Nu heeft de regering dan wel zich bereid getoond om de overproductie op te kopen voor een minimumprijs, want er blijkt de overproductie te zijn. Uh, maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing. En dat is, dat is een beetje het probleem. Dat dit een sector is die gewoon heel erg weinig steun krijgt vanuit de nationale overheid. Wat is eigenlijk de link met uh, Peru en, en aardappelen? Ik dacht dat wij Nederlanders zo goed waren in, in aardappelen uh, uh, groeien ja. en telen. Ja, nou ja, de aardappel komt natuurlijk hier vandaan. Die komt uit, uh, uit de Andes. Die zijn door de Spanjaarden ooit naar Europa gebracht. En uh, toen in Europa het belangrijkste voedselmiddel geworden. Eh, Peru heeft natuurlijk daardoor nog steeds de, ja, de oorspronkelijke aardappels... en een enorme diversiteit aan aardappels. Als je hier naar de markt gaat... dan kun je er niet tien of vijftien verschillende soorten kopen. Eh, er zijn echt uh, tientallen of zelfs honderdtallen soorten. Wow. En juist die boeren die echt uh, heel erg hoog in de bergen wonen... dat zijn een beetje toch de, de bewaarders van deze uh, natuurlijke rijkdom. En dat is eigenlijk ook heel erg belangrijk... omdat daardoor uh, we voorbereid zijn op ziektes en, uh, en dat soort dingen. Ja. En dus wat dat betreft is de aardappel natuurlijk heel erg verbonden met de Peruaanse geschiedenis. En Nederland was hier ook nog een klein beetje deel van, want uh, op een nee, gegeven tof. moment was een van de dingen die ook in het nieuws kwam... dat er tegenwoordig aardappels geïmporteerd worden uit Nederland, België, de Verenigde Staten en Canada. Nou blijkt het uiteindelijk maar te gaan om 0,7 van het totale <laughs> aanbod van de aardappels, maar daar was men toch wel erg verontwaardigd over. Zit je nog wel veilig uh, met al die protestanten daar? Ja, het valt wel mee. Als okay. lange Nederlander val je altijd wel op, maar uh, je kunt altijd nog zeggen dat je ergens anders vandaan komt. Heel goed, heel goed. Rafael, we gaan uh, straks verder praten. Uh, uh, onder andere dus over uh, klimaatverandering, maar ook over spannende rechtszaken in Peru. Nu eerst naar een Zweedse zangeres, Lieke Li. Heet ze zangeres Lieke Lee en ze zong Time in a Bottle. De wereld van PNN-Vara. Wouter Bouwman. Afgelopen vrijdag vierde Nederland voor de twaalfde keer Warme Truiendag. Een dag die ervoor moet zorgen dat Nederlanders voortaan de verwarming iets hoger zetten. Eh, iets lager zetten. En gewoon lekker een dikke trui aandoen. Ja, want we proberen natuurlijk energieverspilling tegen te gaan. Dus lager die. Verwarming. De klimaatverandering is een serieus probleem... en dat ervaart ook rabatier Johan Goosens. Tegenwoordig is vaak april, mei, een soort hittegolf... en daarna, als je helemaal vakantie hebt... dan kun je gewoon je barbecue wel in de schuur zetten... want dat is gewoon afgelopen. In mei leggen alle vogeltjes een ei. Dat is zo 2004. <lacht> een heel psychotisch vogeltje zijn... wil je nog in mei een ei gaan leggen. Apri april doet wat hij wil. Maart roert zijn staart. Flikker toch op. April string in je bil. <lacht> Maart, heb jij je bikinilijn al onthaard? Mei dikke vette pech, de zomer is voorbij. Welke maatregelen worden er in het buitenland getroffen... om klimaatverandering tegen te gaan? En komen ze vanuit de overheid of vanuit inwoners van het land? Zoals bijvoorbeeld deze warme truiendag. En wat doet de buitenlandse industrie eigenlijk... tegen het bekende gat in de ozonlaag? Ik ga het vragen en dan begin ik in Peru. Bij Rafael, Rafael zijn ze in Peru bezig met klimaatverandering... en de gevolgen daarvan. Ja, ik zou zeggen ja en nee. N niet op de manier zoals het zou moeten. Peru is volgens een studie van de Universiteit van Manchester... die ook door de Verenigde Naties vaak wordt aangehaald... het derde eh, land in de wereld dat het meest eh, benadeeld zal worden... door de klimaatverandering. Dus enorm kwetsbaar op heel veel verschillende manieren. Dus daarom zou het een grote politieke prioriteit moeten zijn. Maar ja. dat is het eigenlijk niet. Dus de nationale overheid doet heel erg weinig. Maar er zijn wel heel veel kleine lokale initiatieven van de mensen zelf. om de gevolgen van de klimaatsverandering tegen te gaan. Maar nog, nog even naar die gevolgen. Want jullie hebben dus het meeste last van, van eigenlijk onze uh, overconsumptie. en alles wat erbij komt. Kijk, maar wat, wat ja. zijn de gevolgen ja. dan? Ja, dat is een hele lange lijst, maar ik zal er een paar belangrijkste noemen. Eén, Peru is het land met de meeste tropische gletsjers in de wereld. Uh, 75% van de tropische gletsjers zijn in Peru, die smelten. En als die smelten, dan betekent dat dat er geen watervoorziening meer is... in de helft van het jaar uh, voor de kuststreken, want die komen bij die gletsjers vandaan. Twee, Peru is heel erg afhankelijk van uh, de vis. De geweldig uh, lekkere Peruaanse keuken die hangt zeer nauw samen met het rijke leven in de wateren. Dat gaat veranderen doordat de watertemperatuur verandert. Dus dat is niet zoveel vis meer. En we hebben ook veel te maken met natuurrampen door het uh, klimaatseffect El Niño. Wat veel meer plaatsvindt uh, door de klimaatverandering. Dus dan komen er overstromingen en ook juist droogte in andere delen van het land. Het is natuurlijk een geweldig groot land. Ja. Dus eigenlijk die effecten die uh, verschillen per deel van het land. Uh, maar die zijn heel erg groot. Dus eigenlijk elk gevolg wat je kan bedenken, daar heeft uh, Peru last van. Ja, dat is zeker zo. Ja. En het heeft er ook mee te maken dat Peru een mega divers land is. Drie kwart van alle ecosystemen in de wereld. die bestaan ook binnen Peru. Wow. Dus, uh, dus ja, dat is toch even iets anders dan Nederland. Ja, ja. en de overheid, doe, is die met dingen bezig? Zijn er kleine dingetjes? Jij zegt er zijn initiatieven, kleine initiatieven. Is dat dan ja, vanuit de nou, overheid? Vooral de, de, de, de actuele regering, die doet echt buitengewoon weinig. Dat is ook een zeer, zeer zwakke regering. Uh, ja, daar zijn andere redenen voor die we bij het volgende onderwerp kunnen bespreken. De voorgaande regering die was ook de, uh, die mocht de, de, de internationale top... over de klimaatsverandering in Lima um, uh, huisvesten. Dus toen is er wel heel veel debat over geweest. Er is ook een soort nationale strategie opgesteld. Grote woorden, grote plannen, maar heel weinig concrete dingen. Dat zie je eigenlijk elk jaar weer... als er bijvoorbeeld overstromingen of grote regenbuien komen... zie je dat er toch weer niet voldoende gedaan is om uh, de mensen daartegen te beschermen. Uh, dus eigenlijk vanuit de nationale overheid valt het heel erg tegen. Ja, ja. En, en bij de bevolking, want uh, er is dus in ieder geval uh, last van overstromingen... En, en alle gevolgen die je net vertelde. Is ja. er iets van bewustwording? Nou ja, dat, dat is, ik, ik vond het, het stukje van de, de Nederlandse cabaretier wel interessant. Eh, je merkt dat hier heel erg ook als je in de bergen praat met de boeren. Die zijn zich er enorm van bewust dat het klimaat verandert. Want alles is anders. Bepaalde gewassen groeien niet meer. Andere groeien juist wel. Bepaalde plagen zijn er niet meer. De regen komt later of eerder. De kou komt later of eerder. Dus die zijn er heel erg veel mee bezig. Dus je ziet juist op lokaal niveau, soms met lokale overheden, soms met NGO's, soms de mensen zelf. Dat die bijvoorbeeld heel erg veel bezig zijn met wat ze hier... het zaaien en oogsten van water noemen. En er, is niet veel, er is niet water beschikbaar het hele jaar. Dus door kleine waterreservoirs te maken op strategische punten... kun je er zelf voor zorgen dat je wel toegang tot water hebt als het niet regent. Mm -hmm. en dus je hebt heel veel van dat soort kleinschalige lokale initiatiefjes... die veel effectiever zouden kunnen zijn als de overheid ze ondersteunt. Maar die in ieder geval uh, iets zijn. En heeft dat gebrek aan overheidssteun ook te maken met financiële mogelijkheden? Het heeft zeker niet te maken met financiële mogelijkheden. Peru is een land dat eigenlijk de afgelopen 15 tot 20 jaar een vrij grote en stabiele economische groei heeft doorgemaakt. Alleen wordt dat geld uh, ja, uitgegeven aan andere dingen. <laughs> Zoals? Nou ja, corruptie is een belangrijke factor. Ja, het gaat uh, er wordt ook het... heel veel geïnvesteerd in beton. Heel, de wegen oh. in het land die liggen er heel erg goed bij. Wat op zich helemaal niet slecht is, nee. alleen, uh, alleen is, zou het niet de enige prioriteit moeten zijn. Hm. Juist de, de steun aan het platteland, aan voedselproductie, aan watervoorziening, daar wordt te weinig voor gedaan. En ondernemers, zien die kansen in, in energiebesparing of in uh, wat je net vertelde over, over die waterputten, noem ik het maar even? Ja, toch best wel weinig. Hè. De, de grote bedrijven hier die, die zitten heel erg in activiteiten als olieindustrie, mijnbouwindustrie en dat soort dingen. Uh, dus die willen er vooral niet te veel van weten... omdat ze dan op de vingers getikt kunnen worden... dat ze zelf ook een bijdrage leveren, bijvoorbeeld aan de waterschaarste. Uh, dus ook daarbij geldt hetzelfde. Laten we zeggen, de grote groepen doen niet zo heel erg verschrikkelijk veel. Maar er zijn wel heel erg veel, of heel erg veel, maar best wel veel kleine ondernemers... die bijvoorbeeld werken rond zonne-energie. Uh, inderdaad, initiatieven rond het, uh, het ontvangen en het bewaren van water... Um, en dat is misschien ook wel, wel typisch voor een land als Peru. Hè? Dat heel veel van de dingen die vanuit... De hoge sferen komen niet zo goed werken... maar mensen zelf toch heel erg creatief zijn... om altijd oplossingen te vinden voor de problemen die ze ervaren. Ja, precies. En jij woont in Lima. Ik, ik, ik herinner me nog dat je vertelde dat er op een gegeven moment het water op was... en dat je dan maar in een rij moet staan. Zijn ze bij jou in Lima ook bezig met dat soort waterputten? Uh, uh, ja, ik noem het eens waterputten. Ik weet niet of dat mag van jou, maar... doe het toch. Ja, maar. waterreservoirs. Ja. Nou kijk, Lima is natuurlijk eigenlijk het grootste probleem. Want Lima is een stad van 9 miljoen inwoners die in de woestijn ligt... die op dit moment wordt voorzien door dat water dat enerzijds van die bergmeren komt... en anderzijds van de andere kant van de Andes... Ja, en dat is eigenlijk is dat niet, niet houdbaar eh, op de lange termijn. Dus dan zijn er twee mogelijkheden. Of mensen moeten ergens anders gaan wonen. Eh, er zijn bepaalde studies die zeggen... misschien gaan mensen wel verhuizen naar het Amazonegebied... waar veel meer water is. Of er zou water ontzeild moeten worden uit, uit de zee. Maar daarbij loop je dan weer het risico... dat dat wel eens een oplossing zou kunnen zijn... die werkt voor de rijke mensen uit de rijke buurten... maar niet voor de arme mensen uit de arme buurten... waar nu al te weinig water is. Ja, ja. Rafael, dank voor jouw zeer, zeer heldere... Uitleg. We gaan het straks hebben over rechtszaken, maar eerst uh, reizen we even verder naar Amerika, naar New York, naar Jet Vonk. Uh, Jet, de, de houding van de Amerikaanse overheid tegenover klimaatverandering uh, is volgens mij behoorlijk veranderd sinds uh, Trump. Ja, ja Obama, uh, de, de administratie van Obama, de overheid van Obama, die was heel erg... Um, nou ja... Uh, bedacht op, op klimaatverandering en had daar heel veel initiatieven voor om, om bij te dragen aan het uh, uh, aan de verbetering van, van de huidige situatie, aan minder uitstoot, aan allerlei restricties en regels op uh, kolenmijnen bijvoorbeeld. Dus daar de, Obama probeerde heel erg toe te werken naar een groen idee. Ja. Um, maar dat is, zoals we weten, en dat is ook heel veel nieuws geweest... heeft Trump daar een radicaal ander standpunt uh, over. En is uh, Trump zelf een klimaatskepticus. Dus hij gelooft niet in klimaatverandering. Um, en, en dat blijkt heel erg uit de uh, maatregelen die hij heeft genomen. En de dingen die zijn veranderd in het afgelopen jaar. Wat betreft de maatregelen voor bedrijven en, um, en, en, en initiatieven. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de kolenmijnen... Die... Obama had er allemaal restricties op en, en het sluiten van kolenmijnen. Um, omdat die omdat in ieder geval uitzet geven. En, um, en uh, Trump heeft die weer geopend en die heeft al die restricties verwijderd. En zoals we allemaal weten is Amerika uit het klima klimaatakkoord gestapt. Ja. Um, heel absurd. Um, en, uh, en ook een belangrijk punt is dat um, de EPA, dat is de Environmental Protection Agency. Um, die 40 jaar geleden door Nixon is opgericht... die, uh, ja, die, die had allemaal maatregelen om, um, ja, om, om verbetering te brengen... wat betreft klimaatverandering. En toen Trump uh, president werd... heeft hij Scott Pruitt daarvan uh, de, de administrator gemaakt. En Scott Pruitt is ook een klimaatskepticus. Dus heel raar dat hij een klimaatskepticus de baas laat zijn... over de Environmental Protection Agency. En uh, bovendien heeft... Scott Pruitt als aanklager um, voorheen de EPA aangeklaagd tegen klimaatverandering, omdat, omdat hij vond dat uh, de Environment Protection Agency te ver ging in alle maatregelen en Scott Pruitt kwam van Oklahoma waar ze heel veel uh, olie en gas genereren. Ja. Dat was natuurlijk niet zo goed voor die staat. Dus, dus iemand die... Die organisatie heeft aangeklaagd, dus daarna de baas geworden. En dan kun je wel bedenken welke richting het op is. Dat, is, dat is al een heel gek verhaal, maar door, door ja, er zijn nu uh, minder restricties, zeg je. Er wordt meer gericht op, op echte industrie. Uh, zorgt die veranderde houding er ook voor dat bijvoorbeeld de industrie nu een stuk vervuilender werkt? Nou, dat is best wel interessant, want um, Trump heeft al die maatregelen ingesteld. Maar je ziet dat heel veel bedrijven uh, niet... Hun hele programma omgooien. Heel veel bedrijven zijn juist een stap ver gegaan in groen bezig zijn en energiezuinig zijn en, en uh, promoten dat ook heel erg zelf. Uh, zelfs het zijn niet alleen maar uh, bepaalde bedrijven zoals uh, zonnepanelenmakers, maar mm. ook autobedrijven, de hele General Motors, de hele grote bedrijven uh, waar wij niet meteen aan denk dat ze heel groen zouden zijn, maar die promoten het juist. En het idee is dat... Nee, er zijn twee redenen waarom ze dat doen. De eerste is dat uh, een president in principe een, uh, voor vier jaar daar zit. En we hopen allemaal dat het maar vier jaar is. Maar het kan eventueel acht jaar zijn. Maar dan voor een bedrijf om, om helemaal je programma om te gooien... wat betreft um, je energieprogramma. Dat, dat kost een paar jaar. Dus om het om te gooien en dan... Bij wijze van spreken zegt de volgende president... hé hey jongens, we gaan weer terug naar wat Obama in gedachten had. Ja. Dan kost dat heel veel geld en tijd en energie voor het bedrijf zelf. Dus daarom veranderen ze het niet zo makkelijk. Mm -hmm. uh, want ze hadden juist al die regels van Obama al, al geïmplementeerd. En, um, en de consumers, de, de klanten, de mensen in Amerika... Veel mensen die, uh, die zijn bereid om wat meer te betalen als een product groen gemaakt is of of als het energiezuinig is. Of uh, heel veel mensen zijn uh, zich bewust van klimaatverandering en, en willen helpen om, om het niet, ja, om, om het terug te brengen, om het effect terug te brengen. Dus als een bedrijf energiezuinig is, dan. Zijn klanten daardoor aangetrokken? Ja, precies. Dus eigenlijk, Eigen, eigenlijk een soort reclame gewoon. Een soort reclame ja. maar, maar zijn de Amerikanen, als je even generaliseert, over het algemeen milieubewuste mensen? Nou, dat ligt dus heel erg aan in welke staat je bent. Als je kijkt naar Californië, ja, dat zijn super milieubewust. Uh, je krijgt niet eens een plastic zakje, daar moet je 10 cent, of 10 cent voor betalen in de supermarkt. Mm -hmm. um, en in, in allerlei opzichten zijn ze in, in Californië echt de. Uh, uh, wat betreft milieubewustzijn. bewustzijn En um, als je kijkt naar het midden van het land... dan is het een stukje minder. Daar geeft er niet veel om. En in New York? Waar de meeste kolenmijnen zijn. En in New York, ja. En de stad New York wel veel minder dan in, in San Francisco. En het is ook deels dat je... Je hebt het niet altijd zelf in de hand. Als we het hebben over Warme vrijdag dan uh, moet ik helaas toegeven dat ik in, uh, in een zomerjurk door mijn huis loop in de winter. Want we hebben geen controle over onze temperatuur. De, de thermostat is in de kelder en het is een heel oud systeem... waarbij um, het niet is aangesloten op de temperatuur in het huis... maar op de temperatuur van het water in de boiler. Um, dus het ligt aan de buitentemperatuur. Uh, of wij het heel warm... als het heel koud is buiten, dan is het prima. Maar als het, ja, goed, lang verhaal kort... We hebben, er, we hebben er zelfs geen controle over. Dus als het gewoon nul graden is buiten, dan is het hier hartstikke heet in huis. En dan lopen we dus in zomerkleding. Wauw. Nou, dat is op zich, uh, als we het dan hebben over energiebesparing, uh, uh, niet wat we willen horen. Maar uh, wel gezellig. Kan je het hele jaar zomerkleding aan? Ja, ja, ik denk ja, vooruit. vooruit. <laughs> als dat het positieve punt is. ja, ja nee dat, Laten we het uh, daar maar op houden, Jet. We gaan het straks hebben over rechtszaken. Maar eerst uh, ga ik even verder naar Arne, Arne Horst in, uh, in Frankrijk. Arne, als ik denk aan Frankrijk... denk ik niet meteen aan een hele energiezuinige industrie ja en, en nee dus hoe kom je daarbij? Nou ja, kolen, kolen, ja, ik zit er wat ja, kolen te. Aan kolen ja, ja, te doen. ja, die kolen wel, ja, en dat is inderdaad wel een deel, maar dat is uh, deel van ons werelderfgoed van UNESCO, hè, de, de steenkoolbergen. Ja. Daar komen we inderdaad langs de snelwegen. Precies. En Frankrijk heeft na de 21ste eeuw vooral heel veel uh, geïnvesteerd in uh, kernenergie. En nu willen ze daar weer vanaf en wordt er veel geïnvesteerd in uh, windmolens. En het waait hier veel en alleen maar meer. Dus, uh, Is dat ja. ook uh, klimaatverandering, dat het steeds meer wa uh, waait? Ik heb zelf, de, vind ik, van wel als indruk. En ik zeg dit ook als geograaf. Ik uh, ben oorsprong, van oorsprong uh, geograaf. Dus ik, uh, ik, heb daar, ik heb daarvoor doorgeleerd, zeg maar. En uh, ja, ik kan me herinneren uit mijn, uit mijn jeugd dat je, dat je het begrip voorjaars- en najaarsstorm had. En uh, nu zeker ook met het hardlopen ben ik er nog meer bewust van. Het, het stormt vaker wel dan niet. Het is nu opvallend dat het een dag niet stormt. En dat vind ik midden in de winter wel iets wat ik denk van... hé, hey, dat, dat is wel steeds vaker. En, en als ik omheen kijk, we vinden het tegenwoordig doodnormaal dat uh, eind januari de nassies opkomen in de tuin. Zonder overdrijven. En uh, dat is nu voor het derde jaar op rij. En ik zie de duiven in de tuin alweer keren. Dus die gaan binnenkort een ei le leggen. Ik, uh, ja. ik zag op Instagram gisteren een uh, uh, film voorbij komen... van mensen in uh, Venetië die al zwermen uh, maar spreeuwen ziet gaan. Dus die gaan ook alweer op vogeltrek. Ja. Dus ja, uh, je ziet dat. En dat is niet alleen van dit jaar. Dit is al van langer aan. En af... ben jij de enige die dit ziet, omdat jij geograaf bent? Of zien alle Fransen dit? Hij, uh, hebben meer Fransen dit door? Ja, tot aan de president. Wij zijn wat dat betreft wel echt uh, milieubewust aan het worden. Dus ook Groenland. Dus daarom reageerde ik gelijk een beetje Frans van hoezo nou wij vervallen. Nou ik werkt hey. <laughs> nee, Wij gaan voorop in de strijd als het aan uh, monsieur le president ligt. Ja, ja. ja want is Macron zo'n uh, energiezuinig mannetje? Ja, ja, hij rijdt nog zelf net niet een elektrische auto. Maar goed, nogmaals, waar komt de elektriciteit vandaan? Dat is nu een beetje kip en ei discussie hè. De, de, de, de elektrische auto's, ja, die, die, die rijden uiteindelijk toch nog op grijze energie. Mm -hmm. Niet op bloem. Maar uh, nee, nee, hij, hij werpt zich op als... Uh, wat heeft hij nou laat gezegd toen? Make the planet great again of iets dergelijks. Om echt een draak te steken naar, naar Trump. Ja. En, uh, hij gaat daarin heel ver. Dus ja... Um, Even kijken, wat heeft hij nou gezegd? Hij heeft ook uitgenodigd om alle, alle wetenschappers uit de VS om vooral naar Europa te komen. Ja, al ja. In Frankrijk. ja want, want uh, de, doet het de Frans ook nog wat dat dat verdrag van Parijs, dat dat het klimaatverdrag is? Nou, dat zeker. Er zit ook natuurlijk een stukje Franse eer bij dat uh, Trump gewoon juist het verdrag van uh, Parijs opblaast uh, met, uh, met, met, met zijn uh, nou ja, olifant in de porseleinkast uh, politiek. Ja, ja. ja. En, en uh, dat zal wel meespelen, ja. Ja, ja En uh, qua energiebesparing, als je kijkt naar, naar Frans in het algemeen, zijn die er meer mee bezig dan, dan in Nederland? Ik weet niet of het meer is, maar ik weet wel, je ook in de spreektaal dat heel veel dingen als iets ecolo is, hè, als afkorting van ecologisch en MBO. Uh, dat is nu al steeds meer gewoon echt modern en in zwang. Dus uh, ja, Frank was wel een van de eerste die er gewone gloeilampen eruit gooide jaren geleden om mee te noemen. Ja, is het allemaal spaarlamp? Ja ja. ja, ja, ja, ja. Nou, die Fransen zijn wat dat betreft... kunnen wij nog een voorbeeld aannemen, Arne, dat blijkt maar weer. Uh, we gaan het straks hebben over, over uh, rechtszaken. Uh, uh, dat wordt heel spannend, maar eerst gaan we even luisteren naar muziek. MUZIEK Uit New York met drie stoere mannen. En die klinken dan zo. Dit was X Ambassadors met Don't Stay, de wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Deze week ging het proces tegen Daisy Bouterse over de decembermoorden verder. Het proces gaat over de moord op 15 politieke tegenstanders van Bouterse in 1982. En tegen de huidige president van Suriname is 20 jaar geëist. Cabaretier Martijn Koning had ook wel als advocaat willen werken... maar ik weet eerlijk gezegd niet of hij daar zo geschikt voor is. En toen dacht ik, ik wil strafrechtadvocaat worden. He. Dat is ook, <lacht> lijkt me echt geweldig om dat soort mensen bij te staan. En zo Volgens Holleden, dat lijkt me ook geweldig om die bij te staan. Als advocaat wel. Uh, ik zou er niet bij durven staan als ik geen... Uh, nu niet, weet je. Ja, bijvoorbeeld laatst was er een gevecht op een terras en, uh, met Holleden... en toen waren mensen heel erg bang... En die zei toen ook van ja, we werden bang voor een kool dus die wilde toen wegrennen. Maar ik dacht, als ik op het terras had gezeten en hij was daar ook, dan was ik al weggegaan. Dan had ik gezegd van oké, okay, rekening. <laughs> en uh, en uh, wilt u eten niet op weten? Nee, nee, nee. Ik neem deze uitsmijter gewoon lekker mee onderweg. Dat is helemaal geen enkel probleem. Welke spraakmakende rechtszaken kennis in het buitenland? Welke rechtszaak is het langslopend of heeft de meeste impact? Ja, dat ga ik vragen. Dan begin ik in Peru bij Rafael. Rafael, uh, wat is de bekendste rechtszaak bij jullie? Ja, hier, hier zou je over heel veel rechtszaken kunnen spreken. Het grote onderzoek voor, rond het enorme corruptieschandaal. waar heel veel politici bij betrokken we zijn, gaat maar door. Maar ik denk toch dat de bekendste. dat we altijd weer terugkomen bij de familie Fujimori. Ja. ja, er gaat eigenlijk geen, geen uitzending voorbij uh, dat we het er niet over hebben. Uh, wat helemaal niet erg is. maar wat, wat wel ook laat zien dat ze nog steeds heel erg belangrijk zijn in Peru. hè? Ja, absoluut. En uh, ja. ze zijn nu uh, elke dag in het nieuws. Uh, kun je inderdaad eindelijk als we verder praten. Maar de belangrijkste <laughs> zaak is ligt, uh, was gisteren... gisteren uh, was er in het Inter-Amerikaans gerechtshof... dat is net zoiets als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... Uh -huh. uh, was er een zaak aangeklaagd door de slachtoffers... of eigenlijk de nabestaanden van de slachtoffers van Alberto Fujimori. Uh, zoals je kunt herinneren, die heeft een uh, pardon en gratie gekregen... van de Peruaanse president op kerstavond, 24 ja. december. Dat hebben we al hebben. Over de ex-dictator die uh, een soort van wordt vrijgesproken. Ja, precies. Ja. Ondanks dat hij natuurlijk veroordeeld was voor corruptieschandalen... misdaden tegen de, tegen de menselijkheid, et cetera. Dus de nabestaanden van de slachtoffers van een doodsescade dat door hem eigenlijk uh, ja, onder zijn, uh, zijn commandantie stond... die hebben die zaak aangeklaagd... en die hebben gisteren verteld waarom uh, ja, dat pardon en gratie echt niet mogelijk is. En nu is eigenlijk het hele land in afwachting wat er gaat gebeuren. Ja, ja, want, want uh, is er. Uh, dat was gisteren. Uh, is er niet al, al iets bekend van een uitkomst? Nee, nee, nee. nee. Gisteren nee. hebben dus uh, de advocaten van uh, die nabestaanden. die hebben hun uh, argumenten gegeven. Die hebben heel hmm. duidelijk aangetoond. enerzijds dat zo'n uh, pardon. aan een heleboel regels en uh, processen moet voldoen. en dat dat niet gebeurd is. En anderzijds dat volgens het internationaal recht je niet eh, vrijgesproken kunt worden of geen gratie kunt krijgen... over misdaden tegen de menselijkheid, omdat die te ernstig zijn. Ja. Um, ook de, de inter amerikaanse Mensenrechtencommissie... dat is een soort uh, ja, Verenigde Naties van Latijns-Amerika, zeg maar... die hebben ook gezegd... Uh, die hebben aan het, uh, aan het gerechtshof aangeraden om het uh, pardon teruggedraaid te ordenen. Hè, want die mogen echt uh, aan de Peruaanse staat een orde geven om dat te doen. Um, en de Peruaanse staat die heeft hun eigen verdediging gedaan. En nou, De uitspraak zal ongeveer binnen een, uh, binnen een maand komen waarschijnlijk. En wat verwacht je dat er gebeurt als dat uh, pardon van de, van de ex-dictator niet mag blijven bestaan? Ja, het is, het is echt... Ik, ik had het erover met, met mensen hier... waarmee waar we zo af en toe een beetje de politieke situatie analyseren. Ja. Ik eh, woon hier nu 15 jaar. En uh, er gebeuren altijd onverwachte dingen in Peru. Maar nu is het echt zo dat je gewoon geen enkel idee hebt... hoe het land er over een maand, drie maanden of een jaar voor staat. Wie zal de president zijn? Wie zit er in de gevangenis of niet in de gevangenis? Um, wat er gaat gebeuren, het is echt heel erg onzeker allemaal. Wow. Um, de grote vraag is of het Inter-Amerikaans gerechtshof... Um, wat, of die een, echt een bindende uitspraak zullen doen... of een suggestie zullen doen aan de Peruaanse staat. Als ze een suggestie zouden doen, dan kan de Peruaanse staat zeggen... oké, okay, we hebben je gehoord, maar we doen het lekker niet. Maar als zij een bindende uitspraak doen... dan staat de Peruaanse staat echt voor het dilemma... om of uit de uh, internationale rechtsorde te stappen, wat kan... Um, en dus geen gehoor te geven aan het vonnis of het anders op te volgen, maar ja, om vroeg morgen weer gevangenis te krijgen, dat, uh, dat zal niet meevallen. Nee. Maar ik wil nog wel even zeggen dat het zijn natuurlijk wel echt verschrikkelijk ernstige zaken. Hè. Hij is veroordeeld voor twee zaken, waarin een doodsesskader. Uh, per ongeluk 15 mensen vermoord heeft, waaronder een kind van 8 in 1991 in Barrios Altos, 9 studenten en een universiteitsdocent in 1992 in de lerarenuniversiteit Cantuta. En hij moet zelfs nog berecht worden, daar is hij nooit voor veroordeeld, voor een zaak in Patawilka, dat is een klein stadje ten noorden van, uh, van Lima, waarin ook 6 mensen vermoord zijn door dat doodse kader. Dus er werd natuurlijk in de jaren 90 echt een soort uh, hele smerige oorlog gevoerd, waarbij heel erg veel mensen uit de oppositie, een beetje vergelijken met Bouters, uh, vermoord zijn. En ja, dat kan natuurlijk niet dat iemand dan uh, vrijkomt. Nee, maar als jij uh, dit nu zo zegt, dan zou ik zeggen... nou, tuurlijk kan zo'n pardon niet, in geen enkele ja. mogelijkheid. Uh, denkt ja. iedereen in Peru daar zo, of tenminste, denk, denken de Peruanen over het algemeen ook zo? Nee, het is echt, uh, het is echt verdeeld in twee blokken. Eén blok die zoiets heeft van, we moeten een streep onder deze geschiedenis zetten... en het is goed dat die vrij is. En de andere helft van de bevolking die zegt, uh, ja, dit kan absoluut niet. Um, dus het is heel erg verdeeld. Het hangt ook vanaf waar in het land. Bijvoorbeeld het zuiden, hè, de regio van Cusco, Machu Picchu... die iedereen wel kent, dat is een regio die is heel erg tegen Fujimori. Um, terwijl uh, in Lima is er misschien meer steun. Maar goed, uiteindelijk heeft de regering natuurlijk dit pardon niet gegeven... omdat er steun voor is in de bevolking. Maar vooral omdat ze... Ja, een dealtje hebben gesloten... Uh, waarbij Fujimori de president zal beschermen... in de corruptieschandalen die gaande zijn. Uh, en hij heeft daar dan uh, ja, het pardon voor teruggekregen. Ja, ja, toch bizar. En ook bizar dat je zoiets toch een soort van uit kan leggen... Uh, als, als, als Peruaanse inwoner. Dat je zegt, nou ja, we moeten er maar een streep onder zetten. Ja, het zijn natuurlijk wel hele diepe wonden... zo'n uh, zo heel proces van de burgeroorlog. En je moet niet vergeten dat Fujimori... die heeft altijd de steun behouden van een 20, 30 procent van de bevolking... Uh, die ook achter die politiek stond. Uh, maar ja, goed, het laat juist ook zien hoe enorm uh, ja, verdeeld uh, landen zijn. En ja, ik denk dat we dat in de hele wereld eigenlijk wel een beetje zien vandaag de dag. Ja, ja, absoluut. ja absoluut. Rafael, ik hoor op je, bij jou op de achtergrond een hoop toeter. Is er misschien sprake van een, uh, een staking van de uh, aardappeltelers? Nee, het, het zullen eerder de busjes zijn die voor mijn huis uh, langsrijden. Oké, okay, oké. Okay. Rafael, Dankjewel Dankjewel voor je voor je uitleg, voor je bijdrage van, uh, van vannacht. Uh, uh, veel plezier daar nog en uh, uh, dankjewel. Dankjewel, fijne nacht. Helemaal goed. Dankjewel, je Rafael. Uh, uh, Jet, hoe zit het met de spannendste rechtszaken van Amerika? Nou oh, ja, het is trouwens je al spannend uh, definieert. Maar we hebben natuurlijk alle rechtszaken rondom Trump. Um... Het is echt absurd, maar ik ging even opzoeken. Sinds dat hij president is, is hij al meer dan 135 keer aangeklaagd. Zo. En dat, en dat is dan... Uh, hij zat hij laatst een jaar. Dus uh, eigenlijk in een ja. jaar 135 keer. Ja. Wauw. Ja. Vo wat ja. voor dingen dan? Wa waar wordt die man over aangeklaagd? Nou, uh, deels uh, of zaken die te maken hebben met zijn presidentschap... en deels zaken die te maken hebben met zijn persoonlijke individu en, en zaken, zakenmanschap. Maar uh, de dingen waarvan, uh, die te maken hebben met zijn presidentschap zijn... Um, ja, de, de travel ban natuurlijk als een van de belangrijkste. Mm -hmm. En uh, dat hij... Dat mensen uit bepaalde landen niet meer Amerika in mochten. Ja. ja. Ja precies, dat, dat, ja dus uit, uit Syrië en Iran en, en zes, vier andere landen, dus zes landen in de taal. Mm -hmm. um, dus dat, dat is een van de grote rechtszaken en um, dat hij een ogenschijnlijk uh, conflict, uh, conflict of interest heeft, dat, dat hij um, uh, winst maakt met zijn hotels omdat hij uh, president is, dus, dus dat zakenpartners of uit, of dat, dat ministers en belangrijke um, overheidspersonen in zijn hotels verblijven... om mm -hmm. hem gunstig te stellen. Maar dan maakt hij dus als persoonlijk individu winst... door het feit dat hij president is... en dat die mensen een soort van een wit voetje bij hem willen halen. Dat lijkt me heel dat moeilijk te bewijzen. Dat is ook heel moeilijk ja. te bewijzen. Um, en ook heel moeilijk om, om die geldstroom te scheiden. Um, dus ja, dus dat is één. En dan... Uh, Goed dat hij allemaal tweet over uh, dat uh, transgender personen niet, uh, geen kosten mogen maken voor het leger. En, en niet mogen dienen in het leger. Dat is heel um, controversieel. En zijn um, executive order over uh, Sanctuary cities Dus waar ze heel veel uh, illegale mensen helpen. Zoals in San Francisco. Daar... Um, daar heeft hij ook een executive order over gedaan. Dat is ook een rechtszaak. Dus ja, dat zijn allemaal dingen van zijn presidentschap. En dan heb je daarnaast heb je nog dingen zoals Trump University, wat een universiteit is waar je niks leert. En daar zijn mensen die daarheen gaan achter gekomen. En nu klagen ze hem aan daarvoor. Um, en en uh, iets uh, over zijn uh, vorige tv-personage met de Apprentice. Daar heeft hij ook weer rechtszaak over lopen. Dus, ja goed, ik kan dus nog maar, maar is, uh, is hij als veroordeeld? andere noemen. Um, nou ja, sommige zaken hoor je eigenlijk niet eens de uitslag over. Dus um, ik denk, ja, uh, ik denk dat hij vast uh, heel veel settelt. Oh, ja. Dus dat het uiteindelijk niet tot een, een veroordeling komt over iets. En heel veel van dit zijn natuurlijk civiele zaken. Dus, dus niet dat hij, als hij veroordeeld wordt, iets met de gevangenis te maken heeft. Nee. Dus, uh, maar maar ja, kan hij wel veroordeeld worden veroordeeld als president zijnde? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk. Uh, dat hij bepaalde immuniteit heeft als president. Ja. Maar, al, uh, al, maar ja. Kijk, als het over persoonlijke zaken gaat. dan heeft zijn presidentschap daar in principe niks mee te maken. Nee. Dus daar moet hij wel gewoon voor betalen. Ja. Maar, uh, maar ja, maar als hij echt uh, van, van uh, crimineel iets verdacht wordt. Um, als hij bijvoorbeeld uiteindelijk in de Mueller-investigation... de, de, de Rusland-affaire... als daar uiteindelijk iets strafbaars uitkomt... dan um, zal hij eerst <laughs> president af worden gemaakt... en dan zal hij veroordeeld worden. Maar dat is nog een, een heel ver idee. Nee. Ja, dus, ja. Uh, nou, we, Jet, we gaan het straks ja. in de tweede uur gaan we het over records hebben. Maar Amerika heeft een van de langslopende rechtszaken ter wereld gehad. Ja, dat klopt. Uh, Mira Clark Gaines. Um, zij, uh, ja, het is een heel lang verhaal, maar het is een soort van soapserie, maar dan echt gebeurd. Um, en uh, deze rechtszaak ging van 1833, 1834 tot 1891. Dat is echt heel lang. Mm -hmm. uh, en we, bijna 60 jaar. En uh, dit, zij was een kind van een man die een heel goed groot fortuin achterliet. Maar zij was eigenlijk een bastardkind. Uh, dus het was eigenlijk geheim dat zij. Want die man had een affaire gehad. Uh, dus zij wilde aanspraak maken op haar erfenis. Maar uh, de hele uh, elite familie. Uh, die was daar natuurlijk niet van gediend. Dus ja, uh, nee, dit is echt. Uh, Heel, veel, uh, heel vaak voor de Supreme Court, dus het hoogste gerechtshof, uh, uh, geweest. Um, 17 keer voor het hoogste gerechtshof en het speelde in de staat Louisiana en daar is het meer dan 70 keer in de rechtszaal, in de rechtszaal gekomen. En het duurde dus 57 jaar. Wow. Nou, iemand die in ieder geval niet van, uh, van ophouden wist. Uh, uh, wij weten dat wel, Jet, want we zitten door de tijd. Uh, Dank je wel voor je uitleg <tiedacht> over, over klimaatverandering en rechtszaken in Amerika. We spreken elkaar snel weer. Dank voor nu. Uh, we reizen even verder naar, uh, naar Frankrijk, naar Arnehorst. Uh, Arne, we hebben het over rechtszaken. Um, en jij hebt er wel eens eentje meegemaakt. Hoe, hoe gaat zoiets? Dragen de rechters nog pruiken in uh, Frankrijk? <tiedacht> Nee, pruiken niet, maar uh, het komt wel soms uh, heel anders over dan uh, het beeld wat wij in Nederland hebben, ja. Ja, het, het, het hele, de hele procedure gaat anders. Ja, dat moet ik geen kort uitleggen. Ik ben zeven jaar geleden hier naartoe vertrokken. Uh, uh, mijn ex-schoonouders woonden al in Frankrijk. En uh, zo was het idee ontstaan. Je kent me uh, één marathon, twee marathons. Marathon, je meer zijn. Wop, we gaan, ik weet wat we gaan doen. Dus, maar misschien is het daar een beetje heen geduwd. En een paar jaar later was er een scheiding. Dus ook al ben je met uh, Nederlandse kinderen en een Nederlands echtpaar. Je, je komt dan uh, voor Frans recht. En er is ook de hele Franse romslomp. Ja. <laughs> en dat is wat anders, ja. ja. ja want, want wij zeggen vaak: uh, bureaucratie is niet voor niets een, uh, een Frans woord. Maar dat blijkt uh, nu ook maar weer. Ja, kijk, zoals in uh, Nederland bij, bijna met drie muisklikken kunt scheiden. Nee, ik heb, uh, verkijken ik heb uh, in pff, december 2012, of januari 2013, het huis gekocht. En een paar weken later vroeg mijn ex scheiding aan. Nou ja, is dat toeval of niet, dat is een tweede, maar vanaf toen is die scheiding gaan spelen. En toen, uh, even kijken, ik geloof dat ik in maart 2016 officieel uiteindelijk gescheiden was. Om het verschil aan te rijden. Ja. ja, dat is enorm en ja. lang. <laughs> ja, ja uh, uh, daar ben je wel over. Van tafel en bed gescheiden natuurlijk, maar... Uh, en de, de, de. Uh, hoe gaat zo'n Franse rechtszaak dan in zijn werk? Ja, dat gaat met uh, in het Frans Rekettes, oftewel een verzoek indienen tot de rechtbank. En dan uh, gaat het heel anders dan in Nederland. Hè? Dus uh, je moet dan een dossier opbouwen en je moet dan getuigenverklaringen vragen. Dat is heel bijzonder. Dus ook voor een civiele zaak heb je getuigenverklaringen nodig. Ja, wat daar voor de rest in staat, dat doet er eigenlijk minder toe. Maar het gaat meer om dat mensen ge verklaren dat ze zelf iets gezien of ge gedaan hebben. En die moet jij zelf verzamelen, die, die getuigenverklaringen? Ja. En die okay. moet je vervolgens als het gebeurt bij het dossier. Ja, speelwerk, maar ook gewoon... Uh, in die zin heb ik ook wel een beetje de indruk van... in Frankrijk is recht toch wel inderdaad iets elitairs. of in ieder geval heeft het te maken met intelligentie. Want de rol van de advocaat is ook... dat jij dat dossier aanlevert bij de advocaat. En of het dan een goede pleiter is of een mindere... daar betaal je dan een meerprijs voor... en die doet dan op basis van zijn dossier... zijn kunstje of haar kunstje in de rechtbank. Dat is andersom dan in Nederland. En in Nederland doe je bijna als bij de dokter... je geeft je, je klachten of je symptomen... en oftewel al je papieren... en de advocaat zegt, nou, dit kan gebruik en dit dank je wel, dit is wat minder, maar in Frankrijk is dat niet de bedoeling. Dan, uh, dan worden ze boos hoor. Oh ja? Dus, Heb je dat meegemaakt? <laughs> Uiteraard. <laughs> nee, dan was ik weer de Bataaf. Uh, nee, ik, uh, ik dacht een goede trouw, ik neem wat mee en ik kreeg letterlijk opmerking van meneer Horst, ik ben niet uw papierbak. <laughs> oh. <laughs> ja, dat is dus, uh, duidelijk. Nee. Ja, nee, dus dat gaat uh, volledig anders. En, uh, ja, en letterlijk die hele dossier en dan, uh, en ook heel mooi, ja, soms krijg je letterlijk de rekening al gestuurd voordat het gaat drinnen. Ja, precies. Ja, ja. En, en, en de Fransen zelf, zijn die, uh, hoe, hoe staan die in, in zo'n rechtszaak? Dus iedereen weet gewoon, ik moet nu zelf al het speurwerk doen, alles kant-en-klaar aanleveren. Ja, ja, en het is wel zo dat ze, dat op het moment dat je dat vermeldt, dus hè, van dat het heel opvallend is. Want eh, uh, in Frans zijn met artsen dus het, het andere uiterste ten opzichte van in Nederland. En dan juist met recht is het eigenlijk dat je zelf moet dokteren. En dan heb je, uh, is de keuze tussen een goede pleit of een uh, mindere. En uh, ja, en dat is dan vervolgens ook het kunstje. Dat, dat, dat, en dan is het afwachten en dat men ook wel doorheeft, ja, als jij dus beter bent voorbereid of intelligenter bent of meer middelen hebt, ja, dan heb je meer. Uh, Kans in de rechtbank letterlijk. Dat is eigenlijk heel oneerlijk. Ja, het is in die zin zit er een, is het een ouderwetsysteem systeem, sowieso, hè? met, met, met uh, getuigenverklaringen in civiel recht. Ja, dat wordt voor de rest eigenlijk niet echt gecheckt. En uh, zo zijn er meer van die dingen die nog, ja, nog wat, wat, wat verouderd overkomt misschien. Ja. Ja. En is het nu ja. helemaal afgerond? Nee, in die zin je uh, het over mijn zaak. Ja? ja, goed, ik heb het huis nog gekocht uh, vlak voor het huwelijk. Dus dat is nog een dingetje. Uh, de omgangsregeling met de kinderen, dat is een probleem. Daar kom ik als vader niet doorheen. En dat is wel echt een probleem, vind ik, uh, van uh, Europees verdrag. Je hebt Nederlandse kinderen, Nederlandse ouders. En uh, ja, goed, ik ben... En die zit er goed van vertrouwen geweest, want ik sprak toen nog geen Frans. En uh, de kinderen zitten in een uh, klassieke omgangsregeling, één week per twee weken. En ja, iedereen kan dat uh, op zijn klomp aanvoelen, dat dat in de huidige situatie uh, niet ideaal is voor kinderen. Nee. Ja, je komt dat in een ouderwetse, uh, toch wel uh, traditionele opvatting van de rol van een man in Frankrijk. Ja, je komt er bijna niet doorheen. Dus uh, kan ik alle hulp bij gebruiken, want ik ben drie keer uh, ben ik daarvoor naar de rechtbank gegaan omdat ik gewoon echt zie dat er meer een evenwicht zou moeten zijn voor die kinderen. Maar, uh, nou ja, nou ja. maar, maar is dat het, het Franse recht of is dat het Europese recht? Het, het Franse recht? Ja, je zou kunnen denken, Europees recht van... Uh, van, uh, van een kind of zo. Nee. Dat verdrag is er, maar je valt onder Frans recht. En uh, je, het is daar heel moeilijk uit te kaarten. In de rol van een moeder is die gewoon nog traditioneel heel sterk. Als bijna standaard de enige beste plek om kinderen op te voeden. En uh, je krijgt dat heel moeilijk gewijzigd. En dat is, uh, ja, er is om te zien. Dat is ook wel even een reden waarom ik zoveel hard lopen. Want uh, je brengt kinderen tegen hun zin weer terug. En uh, dat is nu al vier jaar aan de gang. En uh, ja. Dat, dat, dat, dat knaagt wel eens. Dat je denkt van, uh, joh, je zit 200 kilometer of een paar honderd kilometer van Nederland vandaan. En dat is een dag-en-nacht verschil. En in Nederland weet je gewoon, die situatie zal al lang gewezig, uh, gewijzigd worden in, in kindsbelang. Mm -hmm. En als een moeder niet mee wil werken, ja, dat kennen we in Nederland ook. En, ja. uh, maar hier is dat complexer. En ja. hoe, hoe komt het dat die Fransen eigenlijk zo, zo ouderwets nog zijn qua, qua opvatting van moeder, uh, vader? Ik weet niet of dat met katholicisme te maken heeft. Of cultuur. De mannen zijn nog meer het haantje of de macho. wat je ook van Ita Italië kent of Spanje. Als je het echt generaliseert. de moeder is degene die uh, die moederrol heeft. En uh, wat wij als Nederlandse mannen doen. dat is hier nog niet zo heel erg in gebeuren. Het. het begint wel steeds meer. Maar uh, dan moet je echt inderdaad, denk ik, in Parijs zijn. Maar in de rest van Frankrijk is dat gewoon. Uh, nou, misschien dat de man. Uh, de vuilnis bakt buiten zet, maar uh, de rest is een de, de taak voor de vrouw. Ja, maar terwijl de Franse vrouwen ook bekend staan om het, om het harde werken. Ja, die, die komen er bekend vanaf, want die doen en en. Die, en Franse vrouwen die werken, die hebben een carrière en doen ook het huishouden. En fulltime de... werken, niet parttime. Meestal ook nog fulltime, ja. ja. ja. ja. Ja, nou, die Franse vrouwen, daar moeten we maar een, een groot uh, voorbeeld uh, aan nemen, Arne. Uh, uh, Dank je wel voor je bijdrage van vannacht. Dank je wel uh, dat je bij ons wilde zijn. Uh, succes met alle voorbereidingen. Ga je nog hardlopen dankjewel. morgen? Uh, nee, morgen even niet. Ik heb nu gezellig weekend met de kids tot uh, morgenavond, 6 uur. en Dan moet zij helaas weer terug. En dan uh, maandag weer week 4. En dan gaan we naar de 80 kilometer in de week. Dus we gaan gestaag omhoog. Maar Heel dat is helemaal goed. Heel goed. En uh, ook uh, goed rust houden, dat, dat ook. Alles in balans, hè? Heel goed. Ja. Oké. Okay. Arne, dankjewel. jij ook. Die Special places sind hier wohl bekannt Ich meen, sie fährt ja u Singers La, la, la. Een echte hit van de Oostenrijkse zanger Falco uit 1982 was dat alweer. Ja, dit, uh, uh, Het is bijna twee uur en dat betekent eigenlijk maar één ding... het einde van een bomvol eerste uur van onze reis. In dit uh, uur kwamen we langs Frankrijk, Amerika en Peru. Maar we zijn pas halverwege op onze reis over de wereld. Straks reizen we tot drie uur verder. We reizen via Zwitserland, Amerika en Chili... Dat belooft een heleboel. Uh, dat straks. Nu eerst het nieuws van twee uur met Bastiaan Nachtegaal.